De commissarissen werd verweten dat ze onvoldoende toezicht zouden hebben gehouden. Bovendien zou de raad alleen bestaan uit vrienden van staal. Verder was er kritiek op Baart omdat haar partner Peter Nordanes eerder commissaris was bij Vestia tussen 2001 en 2003. In het Groningse dorp Uithuizen heeft een grote brand een bouwmarkt in de as gelegd. De bouwmarkt was al dicht toen de brand aan het begin van de avond uitbrak. Er was niemand binnen. Bij de brand kwam veel rook vrij en er is asbest vrijgekomen. Omwonenden moeten hun ramen en deuren nog dicht houden. Verder is het treinverkeer van en naar Uithuizen stilgelegd. Het hele pand van 110 bij 40 meter moet volgens de brandweer als verloren worden beschouwd.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 Het weer vanavond en vannacht helder en fris, met vannacht lichte vorst. Morgenochtend zonnig, smiddags bewolkt met kans op regen. Het wordt een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. Ja, wie wordt er kampioen? Nee! Kijk naar de laatste spannende... Oh! Nou ja, Bleef nu de ontknoop. Ja!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 Iets over tienen op deze donderdag waarop we nachtvorst krijgen... maar waarop het in ieder geval warm zal toegaan in de tweede helft... bij de wedstrijd tussen Valencia en AZ. Want de tussenstand is 2-0 in het voordeel van de Spanjaarden. De enige hoop die ik heb is... A, PSV kon in de slotfase tegen Valencia toch nog het een en ander doen... na een 4-0 achterstand. En B, AZ is altijd in de slotfase goed. Dat dus is dus niet je enige hoop, dus daar heb je dus twee al. Ik heb twee hopen, ja. ja, ja, ja. Dus het gaat eigenlijk hartstikke goed met jou. Ja, ik ja, stik nou van jou. Ja. Kijk, weet je, die wedstrijd die 4-0, 4-2 van PSV is ook niet te vergelijken. Want dat was de eerste wedstrijd. En als het nu 4-0 is en het wordt 4-2 is het weer spannend. Dus ik, dat zie ik niet gebeuren. Nou ja, goed, hoop moet je hebben. Uh, AZ gaat wisselen. Zullen we het even bij de feiten houden? Gudmundsson is de man die erin gaat komen. En Holmen is de man die in de kleedkamer is achtergebleven. Dat is de wissel aan AZ-kant. AZ staat al een minuutje of twee te popelen. Om weer te beginnen, zo lijkt het. Terwijl nu pas, en dat hoort u op de achtergrond, Valencia... ...uit de dugouts of uit de, de kleedkamer terugkomt. De vierde official nu met de bord omhoog. Dan mag Gutmann zonder dat de er nu pas terug is nu het veld inkomen Die gaat aan de linkerkant spelen. Dat betekent dat je nu wel echt twee serieuze buitenspelers hebt. Waar Holman toch meer een soort zwerver is. Dat bedoel ik overigens vriendelijk. Um, nou ja, en dan maar hopen dat je met ballen dan Eltido kan bereiken. Want als je nou iets kan, is dat het wel. Maar dan moet hij het ook laten zien. Aftrap gaat komen van Valencia dat, en dan kijk even heel snel, volgens mij niet gewisseld heeft. Nee, heeft niet gewisseld. En ik kijk even naar de mensen met uh, grote steekwapens. Uh, en dan uh, bedoel ik dat ook uh, positief. Dat zijn van die uh, dingen waar ze de graspollen mee hebben teruggestoken. op 5 gaat nu naar de zijkant. En de man van UEFA aan de zijkant, uh, vierde man om hem zomaar te noemen, geeft uh, met de arm aan. Wanneer het weer mag beginnen als de reclames op alle zenders uh, voorbij zijn. Die zijn nu, schat ik, zo'n beetje wel voorbij. Terwijl iedereen doodstel op die man staat te wachten met zijn arm naar rechts. Ja, hij is naar beneden. We gaan beginnen aan de tweede helft. Tweede helft begonnen met balbezit voor Valencia. En een 2-0 voorsprong voor datzelfde Valencia. 45 minuten nog heeft AZ om een goal te maken. Zo simpel is eigenlijk de opdracht. In ieder geval niet nog één teken hier ook. Want dan worden het probleem uiteraard alleen maar groter. Valencia opent met een diepe bal als Soldado. Die is te scherp. En gaat over de achterlijn doeltrap voor Esteban. Marcellus laat zich wat zakken aan de rechterkant van het veld. Die zou aangespeeld kunnen worden. Hoewel Alba loopt wel vrij diep mee. Heeft Esteban dat wel gezien. Maar die gaat nu de bal daar toch overheen leggen naar de rechterkant. Waar Berens dan hoopt dat Mathieu niet wegkomt. Dat doet Mathieu wel, de lange Fransman. Komt de bal via Moissander toch weer terug. Maar Moissander raakt de bal niet goed. Komt niet binnen het bereik van Berens. En gaat dan gaat dat ook van de middellijn over de zijlijn. Een ingooi gaat er komen voor Mathieu, de linksback van Valencia. Die legt de bal breed. Komt meteen een diepe opening. Daar moet Soldado naar de bal. Soldado is buitenspel. Ja, ik zit te gelachen omdat hij staat buitenspel. Maar de bal die komt. Die haalt hem eigenlijk in uit die paas. Dan weet hij wel dat hij buitenspel staat. En wat doet hij achter zijn standbeen langs? Hakt hij hem nog even mee in de loop van een van zijn ploeggenoten. Prima. Aardige speler. <laughs> jongen, jongen wat een wereldspits. Uh, zit weer voor Valencia. Want AZ is de bal weer kwijt. Mathieu gaat aan de linkerkant uh, lopen. Probeert langs uh, Marcellus te gaan. Lukt niet. Via Marcellus bal over de zijlijn. Laten we wel zijn. De eerste helft. Uh, 2-0 voor Valencia. Eén mogelijkheid gezien voor uh, AZ. Het schot van Maher. Voor de rest eigenlijk helemaal niets. Geen kansen kunnen creëren. Wat... Uh, andere kleine kansjes, kleine mogelijkheden. Via steekballetjes en dat soort dingen. Maar echt in de buurt van uh, keeper Alves is AZ niet geweest. En dat zal in de tweede helft heel anders moeten. 2-0 de voorsprong voor Valencia. Voor degene die onder hun steen hebben gezeten. Vorige week was het 2-1 voor AZ. Met deze stand dus Valencia door naar de halve finale. Bal zit weer voor de Spanjaarden. bal zijn ze nu wel kwijt. Als her kan onderscheppen. en probeert door te koppen in de richting van Elthidoor. Dat uh, is niet goed genoeg. Die bal komt weer voor de voeten van Mehmet Topal. En dat uiteindelijk via tussenkomst van verdedigers in de buurt van de doelman Diego Alves. Zo krijgt hij ook weer eens wat te doen. Die heeft echt dus nog niets te doen gehad. Ik zit net op het moment dat jij dat zegt en die op een blaadje van de eerste helft te kijken. daar heb ik een halfje inderdaad aan de kant van AZ gezet. Dat was het schot van Maher. Hoe mooi ook. Half kansje. Bij de Spanjaarden 400% kansen. Daar gaan dus ook twee van in. En nog vier, vijf halfjes ook. Even kijken, 4. Ja, nou ja, dat geeft eigenlijk het verhaal wel. Of dat vertelt eigenlijk het verhaal wel. Valencia veel en veel gevaarlijker geweest. Jonas open naar de rechterkant van het veld. Baragan kan aannemen. Men hoopte nog een beetje op de stunt zoals in 2005. toen Villarreal uit met 2-1 verslagen werd door AZ. Een gigantische stunt, want toen was Villarreal echt een grote. Ploeg in Spanje en dat is Valencia natuurlijk ook met uh, nummer 3. Maar Valencia heeft de boel wel goed onder controle. Speelt, probeert de bal naar de rechterkant te spelen, maar wordt niet uh, bereikt. Fegoli. Door uh, Bardagan. En dus gaat de bal over de achterlijn. En mag Esteban de bal weer in het spel gaan Er is natuurlijk nog niets verloren. Want als AZ scoort. Dan gaan we als het zo blijft gewoon verlengen. Maar het ziet er niet naar uit. Het gevoel heb je ook niet. Het uh, gevaar is er niet. Het moet echt uit het niets komen. En uh, als iets uit het niets moet komen. Dan is dat vaak uh, meer hoop. Dan uh, realiteit. Balbezit vanwege een uh, overtreding van Altidor Voor Valencia via vrije trap. Het voelt ook niet alsof het erin zit. Want strikt genomen, natuurlijk, AZ één goal en je bent weer helemaal terug in de wedstrijd. En dus zouden we op basis daarvan op het puntje van onze stoel moeten zitten. Maar dat zitten we eigenlijk niet. Terwijl Mathieu nu komt en Esteban de bal maar net op tijd zijn doel uit is. Nadat een aanval over de linkerkant van Valencia toch wel plotseling gevaarlijker werd dan eigenlijk het eerste aanleg leek. Omdat Alba de bal meegaf. Leek voor Mathieu niet meer te belopen, maar hij liep er toch op. En kwam er dus nog dichtbij in de buurt. Bal bezit voor AZ, linkerkant van het veld. Vier geven. Halverwege de helft van AZ nu. Dribbelt een paar metertjes, houdt in en geeft de bal weer terug. Nu aan Mooi Sander. Die staat uh, wat meer naar het centrum toe. Maar Her heeft zich helemaal laten zakken. Nu als een soort extra centrale verdediger. Elm is dan speelbaar in de middencirkel, want er komt een diepe bal. Ja, dat begrijp ik goed moet zonde. Invallen voor Holmen. En Elty door elkaar eigenlijk niet. Ze lopen allebei de verkeerde kant op. En die bal rolt dan over de achterlijn. Beetje ongelukkig. Doeltrap voor uh, Valencia. Doeltrap voor Alves. Kijk naar de zijkant waar wat mensen aan het warmlopen zijn van... AZ, onder andere Valkenburg, de maker van de zeer belangrijke goal uit tegen Odinese. Waardoor AZ hier in de kwartfinale terecht kwam. En laten we nou wel zijn, dat is natuurlijk al een geweldig resultaat met een team dat zo uitgehold is aan het begin van het seizoen. Waar iedereen dacht dat het een veredelde middenmotor zou zijn in Nederland. De goede actie van Berens brengt de bal voor het doel op het hoofd van Martens. Maar Martens krijgt hem niet bij een medespeler en dan is het Maher die hem half raakt. Bal komt niet eens over de achterlijn en over de zijlijn. Hij belandt ergens bij de cornervlag. Wordt moeizaam uitverdedigd, wat heet, slecht uitverdedigd door Valencia. Dan kan Elm de bal pakken en speelt hem naar de rechterkant, naar Berends. Berends, Marcellus ja. komt nu mee. Berends loopt helemaal langs de bal. Die stuit het net voor hem. Misschien dat hij even tegen het licht in kijkt, maar loopt er heel dommig langs. Ingooi voor Valencia. Kijk, met Berends, die natuurlijk ook niet ongelooflijk in vorm is de laatste tijd. Dat scheelt wel een slok op een borrel. Als die zijn tegenstanders allemaal lachend voorbij loopt... dan heb je een ongelooflijk wapen aan de rechterkant. Dat heb je nu eigenlijk niet omdat naar nou, zeker omdat hij de afgelopen weken dus ook niet gevoetbald heeft met die ribblessure. Toch wel op zoek is naar zichzelf duidelijk. Ook vanavond. Marcellus Elm. Korte combinatie van AZ. Loopt maar net goed. Nee, loopt niet goed. Want Marcellus kan nadat hij de bal van Elm terugkrijgt nog wel weer aantikken. Maar moet dat onder druk van tegenstanders Soldado zo ongelukkig hard doen dat hij bal over de zijlijn vliegt. En weer een ingooi aankomt voor Valencia. Ruim vijf minuten gespeeld in de tweede helft. 2-0. Nog altijd de voorsprong voor Valencia door de goals van Rami In minuut 15 en minuut 18. Kort na elkaar wilde voor AZ eigenlijk geen veldje aan de lucht leek. Maar in de eerste helft twee fouten in de verdediging. Een van de keeper, Esteban, die eruit kwam waar dat niet moest. En de bal miste in één keer toen Rami volkomen vrij werd gelaten bij de tweede paal. Het zijn blunders die eigenlijk in de kwartfinale van de Europa Cup niet horen. Maar die lijken AZ voorlopig de tas om te doen. Een vuist maken, dat is AZ in deze wedstrijd nog niet gelukt. Vrije trap Costa vanaf de linkerkant. Een meter of drie vanaf de zijlijn. Komt die bal bij de eerste paal. Prachtig door Soldado. Eh, met de zijkant van de schoen doorgewerkt. Maar dan komt de bal niet op het hoofd van de andere Costa. Ricardo Costa. En kan AZ uitverdedigen. Maar wat was dat weer. Een prachtige beweging van die Soldado. Nu komt de bal voor het doel. weggekomen door Moisander. Opgepikt door Figuli. Bij de tweede paal. Oei oei oei. Dat scheelt heel weinig voordat het weer erg gevaarlijk wordt. Via uh, Soldado. Wat een heerlijke voetballer is dat, zegt hij. Uh, Soldado is groots en meeslepend. Dat is er eentje waar je heel uh, uh, voorzichtig mee uh, moet zijn als clubzijnde. Goed, het uh, loopt allemaal nog goed af. Kijken naar die andere wedstrijd. Want de winnaar speelt tegen of Hannover 96 uh, of Atletico Madrid. Uh, daar staat het 0-0 na een 2-1 overwinning. Als ik het wel heb in de eerste wedstrijd voor Atletico. Nu in Hannover. Daar staat het dus 0-0. En met die stand zou Atletico de tegenstander worden van of AZ of zoals het er nu naar uitziet Valencia. Berends aan de rechterkant van het veld. Moet zijn tegenstander opzoeken. Berends dan moet het eigenlijk sneller. Want er komt er nu nog in bij. Albak op mee verdedigen. Dan wil Berends alsnog als hij dat ziet proberen zo snel mogelijk langs Mathieu te komen. Dat lukt niet. Mathieu zet er een voet tegen. Bal over de zijlijn. Ingooi voor AZ. Wel nu ver op de Spaanse helft. Marcellus gaat dat doen. Maar Herb biedt zich aan. Maar de bal gaat naar Berens. Die draait tussen twee mensen door. Is de bal kwijt. Dan moet Mathieu, die de bal oppikt, wel gaan trappen. Want anders is het een hoekschop. Die houdt de bal maar net binnen. En trapt. Dan geeft de val volgens zo'n Soldado. Die met een lichaamsbeweging langs Moisander is. Maar daar is ook geven nog. Die de bal terugspeelt nu op Esteban. Soldado loopt door op de keeper van AZ. Esteban heeft niet heel veel tijd. Neemt wel maximaal de tijd die hij heeft. En trapt dan de bal richting de middenlijn. Niet op het hoofd van Gudmundsson. De bal komt voor de voeten van Feghulli. Nadat nou, Gutmanson in de lucht, maar dat is met zijn postuur niet zo gek werd afgetroefd. AZ ontsnapt, heeft via Maher de bal nu. Maar Maher wil ook teveel. Alba onderschept. En dan komt Valencia, daar komt Soldado. Maar Soldado wordt net op tijd van de bal gezet door Moisander. Die de paas onderschept. Maar hij heeft gepaasd naar de linkerkant. Nou, eens kijken wat uh, Goedboezon kan. Die wil uh, de actie wel aangaan. En uh, doet die actie heel aardig. Nu moet de voorzet komen. Komt ook bij Elthidoor. Elthidoor in de draai. Moet hem iets opzij kunnen geven. Kan hij dat? Nee, net niet richting Berens. En dan is het uh, uitverdedigend werk van uh, Valencia. Maar het was een goede actie van uh, Goedboezon aan de linkerkant. En het is dat Elthidoor de bal net niet door kon uh, spelen richting Berens. Die nu trouwens verdedigende taken moet uh, overnemen. En dat goed doet. Want hij tikt de bal oh, in de eerste instantie weg. Van de voeten van Alba. En dan kan Alba toch nog doorlopen en stuit hij op Esteban. Het uh, begint wat sneller te worden, het spel. Nou, nu houdt Elm de bal weer uh, bij zich en speelt de bal uh, via Marcellus naar Zander. Maar wat meer snelheid bij AZ zou uh, misschien wel eens uh, wat uitkomen. Zojuist ging dat goed met Gudmundsson die dat uh, goed deed. En een halve kans wist te creëren bij AZ. Voorafgaand aan de eerste wedstrijd zei uh, het kamp Valencia... dat het verschil tussen AZ en PSV in hun ogen vooral was dat AZ wat beter verdedigde. Dat lijkt vanavond echt helemaal niets van. Want AZ doet alles half. En alles slap. En dan komt het ogenblikkelijk in de problemen. Nu een aanval met Maher en Altidori die elkaar niet vinden. Wat dat betreft is Maher ook nog, of Altidori ook nog geen heel gelukkig aanspeelpunt gebleken. Onderschepping dan op het middenveld weer van Elm. Die probeerde de steekbal mensen in het strafselgebied te bereiken. Maar daar komen en Maher en Martens ook weer niet bij. Die bal rolt al weer door in de handen van de keeper. Maar als je dus voorin geen vuist kan maken en achterin... Keer op keer, nou ja, zoals ik zeg, halve en slap doet. dan komt er natuurlijk geen wedstrijd. 10 minuten in de tweede helft zijn we onderweg. En ook in die 10 minuten heeft AZ nog geen kans gekregen. En dus is hij aan het warmlopen. Charlison Benschop. Hij uh, loopt aan de zijkant, raakt naar Clavan overigens ook. En de aanval is van Valencia. Bal voor het doel. Esteban met moeite. En daar komt het doel. Nee! Van de lijn gehaald. Het schot was van Jonas. En de man op de lijn, terwijl de keeper al verslagen was, was Marcellis. En nu wordt er slecht uitverdedigd door AZ. En uh, komt bal weer voor het doel? Nee, dit houden ze niet. Nee. doelpunt. Het is het doelpunt van Alba. Het wordt niet meer gehouden door AZ. AZ ligt eruit. Daar kunnen we eigenlijk wel van gaan, Want er moet nu echt een wonder gebeuren. Wil AZ nog naar de halve finale van de Europa League gaan? Het is 3-0 voor Valencia. En ik denk dat het Alba is die scoorde. Inderdaad Jordi Alba, de man uit Catalonia, scoort de derde voor Valencia. En zo leiden de Catalanen met 3-0 tegen AZ. Maar nou kunnen we wel blijven zeuren over die verdediging. Los van het feit dat het hier weer een ongelofelijke gatenkaas is. Maar waarom het misgaat is omdat er in eerste aanleg een aan voorzet komt. Waar een verdediger van AZ rustig een bal kan wegkopen. En weer Estiban, ik weet niet wat er met die man in de hand is vanavond. Naar de bal komt zeilen. En hem met een rare tik wegduwt. Dat loopt dan allemaal nog goed af. En als AZ dan denkt dat het kan gaan uitverdedigen. Dan leidt het balverlies en is het binnen 1-2 paasjes. staan er 3 vrij in het strafhofgebied van AZ. Het is uh, defensief echt een chaos bij AZ vanavond achterin. En ik begrijp niet dat dat vandaan komt. Want dat heb ik... Maar de ploeg wordt het toch niet vaak op deze manier gezien. Natuurlijk, de tegenstander is beter. Ik snap het allemaal best. En als je tegen dit soort ploegen speelt, dan is het ook allemaal niet zo makkelijk. Maar je mag wel gewoon de dingen doen die je hoort te doen. En dat is bijvoorbeeld je tegenstanders in de gaten houden. En dat doet AZ op geen enkele manier. En nu is dan de vraag. Wat doe je als Gert-Jan van Beek zijn? Geef je dit verloren? Geef je dit gewonnen? Ga je mensen sparen? Omdat je nog het slot van de competitie voor ogen hebt? Het staat 3-0. De uh, bal gaat in ieder geval richting Hoop Hoopje op 3-1. Misschien wel 3-2. Het kan alle kanten op. Als er uh, balbezit is aan de linkerkant bij Paulsen. Paulsen uh, gaat uh, actie aan tegen Vegouli. En gaat langs Vegouli. Krijgt dan een tikkie. Krijgt de vrije trap mee. Maar ik denk toch dat dat een, uh, een moment van overweging is voor gert Verbeek. Van, van, ik ga er nu uit bij de Europa League. Laat ik wat mensen rust geven? Of gaat hij gewoon door zoals hij altijd doet. Ja, ik denk nu nog niet. Dus het 4-0 wordt wel. Nu heb je het gevoel met één goal bij het terug in de wedstrijd. Ja. Het enige wat we nu wel zeker weten is dat we niet gaan verlengen vanavond. Dus de fans van met het oog op morgen kunnen opgelucht ademhalen. En dat zeiden veel. En terecht. Want dat programma zal hoe dan ook gewoon doorgaan vinden. Vrij schop voor AZ. Ja, kijk, hij kan er nu per ongeluk een keer invallen. Dan is het 3-1 en is het met nog een half uur te spelen. Plots in nog van alles mogelijk. Dan komt die bal van Elm indraaiend. Wordt weggekopt ten koste van een hoekschop door Soldado. Die dan laat zien dat hij verdedigend wat minder is dan aanval Want hij raakt de bal volkomen verkeerd. Een hoekschop waar AZ dan voor het eerst in deze tweede helft via opnieuw Elm. Mag ik laten zien wat het waard is. Viergever is nu wel mee naar voren. Er is kopkracht genoeg. door mee indraaiende bal. bij de eerste paal makkelijk. Weggewerkt door Mathieu. Bal is te laag. Bal is niet goed. Ja, dat is dan jammer. Want nu was Viergever inderdaad wel mee. Om uh, voor kopkracht te zorgen. En dan komt die bal niet voor het doel. Want het wordt bij de eerste paal al weggewerkt over de zijlijn door Mathieu. Nu is uh, AZ wel weer in balbezit via Moisander. Maar Viergever heeft uh, het plekje achterin weer ingenomen. Is het uh, Marcellus die de bal naar de rechterkant speelt naar Berens. Berens komt uh, vandaag nog geen uh, lantaarnpaal voorbij. Ook nu niet. Speelt de bal over de zijlijn. En dat betekent weer een uh, eenworm voor Valencia terwijl het publiek naar elkaar toe zingt. En dat is uh, leuk om te zien en om te horen. Maar wat minder voor de AZ-fans die uh, doodstil kijken naar deze wedstrijd... waarin AZ gewoon kansloos is. Nu misschien met Maher iets leuks kan doen. Maher heeft veel te veel tijd nodig ook weer om de bal te controleren. Om iets te verzinnen. Omdat hij uiteindelijk kwijt. Probeert dan zijn tegenstander die hem de bal ontvoetselde... Alba wel op te jagen. En schiet uiteindelijk Alba de bal via Maher over de achterlijn. Het is gewoon een doeltrap voor Valencia. Er is echt voor de Spaanse ploeg geen vuiltje aan de lucht. Ik neem aan dat Unai Emery een opgelicht mens is, de coach. Veel gezegd, zijn positie stond er behoorlijk onder druk. En eigenlijk was iedereen het er hier over eens dat hij zou worden ontslagen... als het zo verkeerd zou aflopen voor Valencia. Maar daar heeft het voorlopig dus na een uurtje voetballen geen enkele schijn van. Want het is 3-0 voor Valencia. En Valencia is de eerlijkheid zeker dichter bij 4-5-0 geweest dan AZ bij 3-1. Daar komt de ploeg weer, Jonas, Veguli. Jonas. Een snelle combinatie, soldaten op de rand van het strafvolggebied. Baragan is mee, makkelijk combineren, Jonas schieten... Een meter over. Het is allemaal makkelijk. Het is allemaal goed. AZ staat erbij en kijkt ernaar en zal alleen maar tot één conclusie kunnen komen na deze aanval. Dat ze opgelucht zijn dat het dit keer goed afloopt. En dat is het uh, eigenlijk constant. Uh, want nog altijd amper een mogelijkheid gezien voor AZ. En de manier waarop deze aanval weer werd gespeeld over al die schijven. Zo dicht bij het doel van Esteban. Allemaal uh, vrijstaande spelers die aangespeeld werden. Gewoon het wegtikken van de tegenstander. Dat is knap. Als je dat uh, kunt. Nummer drie van Spanje. Laten we even wel zijn. Maar goed. Uh, AZ heeft in het verleden getoond. Ook dit seizoen. Dat het uh, verdedigend uh, heel goed kon staan. Maar nu wordt het aan alle kanten weggespeeld. Staat 3-0. Elm heeft de bal en probeert te openen. En dat uh, doet hij richting de linkerkant. Maar de bal is te lang onderweg. Kan makkelijk onderschept worden. En dus neemt Valencia weer over. De rare actie van de keeper. Die een bal die, uh, denk ik, in zijn ogen zoals Gelders terugspelbal niet wil aanpakken. maar wil trappen. Dat eigenlijk niet goed doet. Bijna zit AZ er tussen. En Valencia, dat dan de bal toch de 11e uur weer te pakken heeft gekregen. wil dan uitbreken aan de rechterkant. Er komt een diepe trap naar Feguli. Die denkt de bal binnen te houden, maar dat doet hij niet. Een uh, AZ mag gooien, nou is Fagulli boos, die trapt de bal weg. Volgens mij moet je dan geel geven, dat doet de scheidsrechter niet. Die heeft het uh, één keer wel gedaan bij Tino Costa in het begin van de wedstrijd. Die een vrij schot te snel nam. Daar heeft hij het bij gelaten. Het is een vrij eerlijk duel overigens wat dat betreft. Ja. Ingooi nu, bal bezit voor Valencia via de middenvelders. En via nu achterin. kijk wie is dat? Ricardo Costa. Ricardo Costa kan er inleveren bij de andere Costa. En zo schuift het hele spel weer op in de richting van het stadspelgebied van Esteban. Die dus een drukke avond heeft. De keeper van AZ drie keer geen antwoord had. Een aantal malen merkwaardige cabriolen uithaalde ook. In de fout ging bij de eerste goal van Valencia. Dat mag hem toch zwaar worden aangerekend. En 3-0. Daar heeft AZ nog een half uurtje voor om daar wat aan te doen. Want er moeten goals komen uit Alkmaar. Twee om precies te zijn. Ik weet niet of Benschop al klaar is om eventueel in te vallen. Ik zie hem niet meer warm lopen, dus hij zal zich waarschijnlijk klaarmaken aan de zijkant bij de dugout. Of hij wordt nog eventjes gespaard. Balbezit is voor de keeper, die Weren, die Alves een rare actie heeft. Speelt de bal in één keer over de zijlijn. En dus mag AZ gaan gooien via Dirk Marcellis. Dat waren wel de puntjes waar PSV van profiteerde in de slotfase van de wedstrijd hier in Mestalla toen het 4-0 stond. En binnen een paar minuten in de slotfase 4-2 werd. Misschien kan AZ zich daar dan en wij ook ons aan vasthouden. 3-0 nu de stand. Als Elm kijkt naar de linkerkant dan ziet er Palsen vrijstond. De Palsen geeft de bal mee aan Goedmoetson. De weef gaat door het stadion. Ook altijd leuk. Maar wij kijken naar de aanval van AZ met Maher. Maher verplaatst de bal naar de rechterkant. doet dat niet echt lekker. Berends alle moeite om de bal binnen te houden via Marcellus. Gaat de bal dan naar Maarten Martens. Maar die krijgt hem in eerste instantie niet onder controle. In tweede instantie wel. Nu Berends gestuurd door Maher. Dat hij er aardig uit. Berends goede tackle zegt van Matthieu. Die Berends de bal van de voeten tikt. Een AZ genoegen moet nemen met een ingooi. Dicht bij de cornervlag. Marcellus gaat dat doen. Tudor wil graag de bal op de borst. Maar staat nu, terwijl die spits is, 3 meter buiten het strafvolgebied. Ja, naar wie moet je dan de bal voorgeven? Dan loopt hij de bal, denk ik, over de achterlijn. En ja, is er gewoon een doeltrap voor Valencia. Dat gebeurt allemaal, terwijl de klok zegt dat we in de 63ste minuut van deze wedstrijd zitten. Dat het scorebord dat we overigens vanuit onze positie niet kunnen zien. Maar vermoedelijk toch nog steeds aangeeft dat het 3-0 is voor Valencia. Rami, Rami en Alba. De doelpunten maken ze in de wetenschap dat Valencia via Rami ook nu de bal heeft. Topal die moet hem terugspelen op zijn keeper. AZ gaat nu wel drukken trouwens. Gaat wel de tegenstander onder druk zetten. Dat levert aan de andere kant ook wel weer gevaar op. Zo is het nou eenmaal, maar je zal wat moeten. Alba heeft de bal. AZ nu verdedigt via Marcellus. Die wint het duel. Geeft de bal ermee mee aan maar Die wordt alweer van de bal gekleden door Tino Costa. En zo gaat dit Valencia met een redelijk goed gevoel. Na deze wedstrijd. Uh, met uh, uh, een goed gevoel richting Madrid. Om aanstaande de daar uit de strijd tegen Real uh, te gaan spelen. Wat niet al te makkelijk zal zijn. De koploper van uh, Spanje. Maar goed, je weet het maar nooit. Dat dit een uh, hart onder de riem is voor Emery. Balbezit voor uh, uh, Alba. Aan de linkerkant te maken van de derde. Zo, beste voorzet nog. Uit een uh, moeilijke positie. Maar de vangbal is daar van Esteban. Ik zie trouwens uh, een spandoek met Reiner Bonhoff erop. Een mooi spandoek. Uh, weet jij waarom dat is? Nee. Ik heb ook geen idee. Reiner Bonhoff, de oude Duitse uh, en coach en uh, speler. En daar aan de overkant. Dat uh, is spandoek. Dat is uh, misschien een uh, luisteraarsvraag waarom Reiner Bonhoff hier in het stadion hangt figuurlijk. Uh, balbezit voor AZ via Marcellus, die de bal breed speelt op Moizander. Twitter, hè? moet je er tegenwoordig mee doen. Ik zag net al op Twitter iemand... Uh, nou, dat verhaal zo meteen maar even kijken of dit wat oplevert. Een bal op Berends? Nee, is veel te hard. Op Twitter iemand uh, die maar een beetje begon te spelen met de taal. De hashtag voor de Twitterliefhebbers van deze wedstrijd is ValAZ. En die had daar maar het woord vrije voor gezet. Ja, is oké. Okay. Ook nog in ieder geval een grapje maken van deze wedstrijd. Maar... Uh, het is wel waar, want AZ bakte weinig van vanavond. Bal wordt weggetrapt nu uit de verdediging van de Spanjaarden via Tino Costa. Die doet dat ongecontroleerd. Bal bezit alweer voor AZ met een ingooi. Marcellis kijkt om, wordt hij opgejaagd. Bal gaat terug naar 4 geven. AZ moet een andere optie is. En niet en of het nou kan of niet. Het moet. 25 minuten nog. En er zijn twee goals nodig. En of hij nou met 3 of met 7-0 verliest. Dat maakt dan strikt genomen ook niet zo heel veel meer uit. Vraagt dan Genk. En dan Mario Been, Elm. Die de bal nu terug speelt naar Moisander. Moisander terug naar de doelman. De doelman wordt ook nog opgejaagd door Soldado. bal raakt de bal niet goed. Die komt maar nauwelijks het strafgebied uit. Moet worden verwerkt door Marcellus. Die kopt de bal achterwaarts wel in de richting mee van Maher. En zo is AZ in ieder geval wel even uit de brand. Maar is het wel de bal kwijt denk ik. Of kan Marcellus in het duel sterk zijn? Dat kan die. En zo heeft Moisander de bal gegeven. Maar die uh, kan de bal ook niet uh, in bezit houden. Lijkt het een overtreding van Marcellus? Wordt niet gegeven. En kan AZ heel even in de avond gaan. Maar wat een mooie bal de diepte in. Zo, daar is Soldado weer heel gevaarlijk. Maar er zit mooi zonder en viergever tussen Elm. Speelt de bal dan naar de linkerkant en probeert Paulsen te bereiken. dat lukt ook. Paulsen gaat lopen met de bal halverwege de helft van Valencia. Paulsen nog altijd kijkt om zich heen. Wie loopt er vrij? Niemand. Uh, en uh, dan is het uh, goed werk van Maarten Martens. Waardoor het uh, balbezit voor AZ blijft. Balbezit dus Martens naar Elm. Elm in de middencirkel. Balletje breed naar Marcelis. 3-0 is uh, de voorsprong voor Valencia na ruim een uur. AZ is op zoek naar twee goals. Via Berends aan de rechterkant. Die wordt aangespeeld door Eltydorm. Maar zoals zo vaak vanavond is het allemaal net niet goed genoeg. Allemaal net een half metertje uit de koers. Allemaal net niet voldoende. Gaat een wissel komen aan de kant van de Spanjaarden. Daniel Parejo staat in het veld en gaat zo aanstonds in het veld komen. staat langs het veld moet ik zeggen. gaat zo aanstonds in het veld komen terwijl Elm de bal heeft meegegeven aan Maher. Maher naar Moisanderen en dan weer terug naar Elm. Die heeft nu wel wat ruimte. Elm zoekt contact met wie? Met Martens. Die kopt de bal in de richting wel mee van Berk uh, Goedmetsel, maar die kan daar niet bij komen. Overname weer van Valencia. Die nu toch ook wel vrij blind wat ballen naar voren harken. via Figuli in dit geval niet eens in de buurt van Soldado en dus weer de overname van AZ. En AZ uh, zit in de middencirkel. Is het uh, Elm die uh, wat leuks probeert te doen. En uh, een vrij trap tegenkrijgt, want hij uh, krijgt de bal niet onder controle. En uh, moet dan uh, zien, toezien dat. Er een vrije trap wordt gegeven door scheidsrechter Kralovets die een uh, makkelijke avond heeft. We gaan de wissels krijgen. Uh, de al aangekondigde uh, uh, Charlison Benschop gaat uh, komen. En aan de andere kant uh, de eerste wissel. Daar gaat eruit Jonas. En erin komt Daniel Parejo. En aan de andere kant in het uh, geheel blauw staat klaar onze grote vriend Charlison Benschop. En even kijken wie daarvoor eruit gaat. Josie Altidore. Toch de spits en voor de spits. Wenschop erin, door eruit. Parejo erin en Jonas eruit. Die Parejo is een uh, controlerende middenvelder die nu toch wel als een soort nummer 10 gaat spelen geloof ik. Dat is een van die jongens die uh, in dat elftal zat van Spanje onder 21 dat Europees kampioen werd vorig jaar. Kortom uh, kan wel wat. Ze hebben hem gekocht van Getafe. Eventjes erbij voor, op de bank en af en toe invallen 6 miljoen. Zo gaat dat hier bal zit voor AZ ondertussen via Esteban, die hem uh, heeft meegegeven aan 4gever. geven. Waarmee dus de strafschopgebied uit wordt opgejaagd. Even vasthouden ook door Soldaten, maar blijft op de been. Gaat nu wel uh, de helft van de tegenstander op. Viergeven komt nu aan bij het strafschopgebied van de tegenstander. 4 geven wat nu nog de bal voor het doel brengen. Daar staat Martens wel, maar die komt er net niet aan te pas. Viergeven moet denk ik even op adem komen naar deze solo van strafschopgebied tot strafschopgebied. Je hebt van die box-to-box -box middenvelders hè, noemen ze dat. Maar dit was een box-to-box -box defender. Nick 4 geven, eventjes. Reiner Bonhof, Spandoek lang, uh, hangt hier tussen 1978 en 1980. 60 wedstrijden gespeeld voor Valencia. 10 doelpunten in die tijd gemaakt. En heeft nog één fan over. Die heeft de Spandoek meegenomen. Hij zit er zelf. Of hij zit er zelf, <laughs> dat kan ook toch. Goed, AZ met Gudmundsson. Nou, gaat er nog wat leus komen? Gaat er nog wat leus komen? Als Maarten Martens schiet tegen de rug van zijn uh, tegenstander uh, Ricardo Costa aan. Dat is jammer. Het zag er uh, gevaarlijk uit en uh, werd het uiteindelijk niet. Als Elm de bal naar de rechterkant speelt richting Martens. Maar die kan er niet bij. Bal over de zijlijn inworp voor Valencia. Ik vond uh, in de vorige wedstrijd dat Elty door, toen die vervangen werd door Bensrop... dat dat het spel van AZ wel ten goede kwam. Dat Bensrop in de combinatie handiger was. Die heeft ook wel zijn mindere wedstrijden voor AZ gespeeld natuurlijk. Maar wie weet kan die nu AZ in ieder geval op dat vlak wat helpen. Je kan je ook afvragen hoeveel je daar nog van wil profiteren de laatste 20 minuten... als het eigenlijk gewoon volle kracht naar voren moet, dan zal hij daar zijn steentje aan moeten bijdragen. Er is balbezit voor Valencia aan de linkerkant van het veld... omdat er een duwtje is uitgedeeld in de rug van een van de Spanjaarden. van de middenlijn komt er een vrije schop aan. Valencia stuurt nog wel wat mensen mee naar voren. Soldado staat er altijd, Fek is mee en ook Barakander is, rechtsbeek komt weer mee, die blijft maar komen, blijft maar komen. moet mee terug, die kopt de bal keurig terug in de richting van Palsen. Krijgt hem dan vervolgens van Palsen ook weer terug. Dan worden de ruimtes. Klein moet Palsen proberen daar de bal weg te trappen. Dat doet hij niet goed. Want hij wordt opgevangen door met Topal. Fagouli, mooi hakje, mooi 1 tje, Fagouli weg, voorzet Soldado met de voeten tegen de bal. maar de eerste paal onder druk nog van N4-gever en Marcellus. Krijgt hij toch nog zijn voet tegen de bal. Dan schiet hij over. Ja, die uh, moeten ze hebben bij uh, een Nederlandse club. Maar die is niet te betalen, zo simpel is dat. En dus speelt Soldado hier bij Valencia. En speelt Valencia een gewonnen wedstrijd tegen AZ. 3-0. Terwijl er nu de bal heeft... En we dik 70 minuten in de wedstrijd zitten. Nog een kleine 20 minuten. De bal de diepte in richting Benschop. Benschop krijgt de bal. In Schotschop gebied. Martens vraagt. Martens krijgt de. Martens schiet de bal. En dan is het de eerste echte redding van de keeper van Alves in deze hele wedstrijd. Nou, hij heeft ook al een schot van Maher nog de handen moeten optreden. Maar we zitten in de 71ste minuut. Eerste echte redding. Na nou, de goede actie van uh, Benschop. Die de uh, bal op Martens speelde. En Martens een schot. Werd naastgetikt door keeper Alves. Die nu even bezoek van de scheidsrechter krijgt. Omdat hij lichtelijk aangetikt is. En daarvoor een. Oeh. Uh... zal ik even praten. Want uh, dit uh, gaat wel even duren. Het is goed dat er geen verlenging komt, Andy. Nou. Koudje oplopen. Nee, ik wil niet delegeren een, uh... doen hè, over die, uh, die aanval van dit Want je zegt terecht 71 minuten. We moeten niet delegeren doen. Maar dit. Dat gebeurt dus ook nog, omdat er dus van de tegenstander 1 uitglijdt. Daardoor is Benschop plotseling de man met ruimte. En dus bedient hij Martens, die wel goed doorliep, vond ik. Maar dat heeft AZ dan ook nog nodig. Er werd ook goed aangespeeld. Absoluut, absoluut. AZ moet hopen op een wondertje. Met nog maar een achttiental uh, minuten op de klok. Plus wat extra tijd heeft AZ met de 3-0 achterstand die het in Valencia inmiddels heeft opgelopen. Twee doelpunten nodig om zich nog bij de beste vier van het Europa League toernooi te plaatsen. Of dat uh, gaat gebeuren, die kans lijkt me ongelooflijk klein. Terwijl Hedwigens Maduro inmiddels begonnen is aan de warming-up. Dat zou dan wel leuk zijn dat we die nog even gaan zien. Natuurlijk wel na zijn uh, blessure die hem vijf maanden kostte. Wel even wat minuten gemaakt. Links en rechts, vorige week in Alkmaar had eigenlijk iedereen verwacht dat hij wel een paar minuutjes zou spelen. Toen zat hij niet eens bij de selectie. Maar nu mag hij dan normaal gesproken. Hij is in ieder geval bezig met de warming-up nog wel even meedoen. Keeper is uh, weer opgekalefaard. Dat hebben we inderdaad. Paulsen zit daar nu. Ja. Die... Uh, ik denk dat er iets met zijn lens is of zo. Oké, okay, het zou kunnen. Dat blijkt dan nu ook weer opgelost. Want Paulsen staat weer en draait zich net zeg maar met het hoofd weg van de camera. Zodat we ook met het shot dat daar gemaakt wordt niet kunnen zien wat er nou met hem was. Hij staat weer. Was het lens Ja, Of heeft hij gewoon de vinger in zijn oog gehad of zo? Ik heb geen idee. Ik weet niet eens of hij lenzen heeft. Dus. Ik zie hem zelden met een bril. Dus als hij een slechte ogen heeft, dan heeft hij lenzen. Bal gaat over de zijlijn. Uh, AZ mag gooien. Doet hij via... Martens naar Maher. Maher met de bal voor het doel. Het lijkt erop alsof er zelfs wat uh, uh, aanvallen van AZ uh, aardig eruit beginnen te zien. Met zeer veel twijfel zeg ik dat. Maar het is wel balbezit voor Elm. Halverwege de helft van Valencia speelt de bal helemaal terug naar Marcellus. Marcellus bal breed naar 4-geven. Beek heeft twee keer gewisseld. Gutmundsson en Benschop gebracht voor Holmen. De eerste in de rust en die tweede dus voor Altidoor. Daarmee doet hij feitelijk... Uh, niet veel anders dan mensen op positie, gelijke op, op positie wisselen. Dus te verandert niet zozeer iets in de zin dat je een extra spits hebt. Wel heb ik de indruk dat de middenvelders van AZ en dan met name Martens wat dieper in de rug van Benschel kruipen. Zodat je daar wel iets meer stootkracht krijgt. Terwijl stond nu aan de linkerkant tussen drie mensen door wel wegdraait. Maar opnieuw aan de zijkant uitkomt en dan op snelheid langs wil en door Barragam wordt gevloerd. En Barragam gaat daar denk ik een gele kaart voor krijgen. Dat is inderdaad het geval. Dat is vervelend voor hem trouwens, want die stond op scherp. En dat betekent dat hij de eerste, dat durf ik dan inmiddels bijna wel te zeggen, de eerste halve finale niet gaat spelen. Ja, die stond inderdaad op scherp. Gele kaart en er dus niet bij tegen of Atletico of Hannover 96. Waarom zit voor AZ? Ja, het kan natuurlijk altijd nog, hè? want we zitten in de, wat is het? De 75ste minuut van deze wedstrijd, nog een kwartier te gaan. Vrije trap. snel hij gaat erin. Daar komt de vrije trap van Elm naar Maher. Maher van afstand. Bal onderweg aangeraakt. En zo rolt hij heel makkelijk in de handen van Diego Alves. En is ook dit uh, probleem voor zwerd. Uh, je Het een probleem mag noemen. Is opgelost. Hannover tegen Adetico. Uh, nog altijd bezig. Laatst gemelde stand 0-0. Ik weet niet of het nog steeds zo is. In ieder geval... ...is het uh, balbezit uh, voor uh, Valencia. Ah, 0-1 in het voordeel van Atletico dus. Dat wordt dan een Spaans onderrondje uh, tussen Valencia en Atletico Madrid in de halve finale. Dat is jammer. Dat hadden we toch liever anders gezien. Marcellus heeft de bal, maar levert hem in bij een tegenstander. En dan kan er gewisseld worden aan de kant van Valencia dat dat graag wil doen. Pablo Hernandez komt in het veld. Die stond vorige keer in de basis. En mag dan nu nog eventjes meedoen. Komt voor Figuli, de Algerijn En deze... Pablo Hernandez is een speler die komt uit de jeugdopleiding van de club. Het is altijd leuk, dat zal dan het publiek ook wel aardig vinden om hem te zien. Hij was vroeger spits. Nu is hij toch wat meer zeg maar, aanvallende middenvelden. Geboren in een plaatsje voor de liefhebbers van het Spaanse land. Castellón. kilometer of 60 naar het noorden ten opzichte van Valencia. Maar een jongen dus echt uit de streken van de club. Deze Pablo Hernandez. Pablo, zo wordt hij hier omgeroepen. Balbezit voor AZ, de klok tikt. Dat doen kloppen altijd. En dat komt AZ wel ongelooflijk onhandig uit nu. Ja, ik, ik weet het niet. Ik, uh, ik heb toch het gevoel dat het uh, met de moeder wanhoop is zoals AZ uh, nu aan het voetballen is. Elm die de bal breed geeft naar Mooi Mooijzander uh, kijkt om zich heen. En wie loopt er vrij? Ja, de man waar hij de bal van kreeg. Elm. Nou, die gaat nu eens wat uh, uh, actie ondernemen naar voren. Houdt de bal dan weer bij zich. En dan in de breedte zoeken naar Berens. Kijk of Berens één aardige actie in AZ. Nee, speelt de bal meteen terug naar... Marcellus, Marcellus en Maher. Maher, Marcellus, Marcellus, Sander. Twee m's achter elkaar als de bal naar viergever gaat. Viergever in de diepte. Maher, Maher aangespeeld. Poulsen. Poulsen, Maher. Ja, wel veel balbezit en het is een aardige bal op Martens. Martens aan de linkerkant met de voorzet richting de keeper. Richting Benschop en richting de keeper. Maar de laatste genoemde plukt de bal en heeft hem in de stevige knuister. Verbeek staat nu langs de kant. Dat hebben we eigenlijk de hele wedstrijd niet zien doen met de handen in de zakken. Ik heb de indruk dat ook bij hem, misschien moet je wel zeggen zelfs bij hem, daar nou niet overblikkelijk veel strijdlust nog van afstraalt. En heel veel geloof, want hij zal ook wel het idee hebben gekregen, zo gaandeweg deze wedstrijd, dat het een ongelijke strijd is. Dat ermee te beginnen en dat die ongelijke strijd ertoe heeft geleid dat deze wedstrijd in feite al in minuut 55 mond dood werd gemaakt toen Alba 3-0 maakt. Zo voelt het althans. En die 3-0 staat er dus nu nog steeds. 13 minuten nog, plus wat extra tijd. Balbezit voor de Spanjaarden via Mathieu. De Franse linksback. Bal gaat rustig terug naar het centrum. En wat AZ zo even deed, namelijk de bal rondspelen. dat doet Valencia nu. Via de centrale mensen achterin, Ricardo Costa terug naar de keeper. Maarten Martens loopt wel door. Keeper krijgt toch nog wel wat tijd om rustig die bal klaar te leggen en hem een poeier te geven. Dat doet hij op de hak van Soldado, die de bal naar de rechterkant speelt. Maar daar staat Marcellus, die trapt om de andere kant weer op. Opgevangen weer door Valencia op het middenveld. Nu een vuil duel met Maher. Moeten meerdere erkennen, vooral op kracht. En Tino Costa, de Argentijn. Costa nog altijd aan de bal. Is er dan twee kwijt van AZ. Geeft nog een aardig paasje ook. Alba, korte combinaties, goed uitgespeeld. En de ruimte gevonden aan de andere kant. Ja, eh, mogen dit echt een mooie ploeg. Ja, maat te groot, eh, duidelijk. Ja. Mooi dat je de kwartfinale hebt bereikt. Het is eh, eindstation. Als de bal weer een keer voor het doel komt. En Esteban de bal eh, onder controle krijgt voordat hij eh, echt eh, gevaar is. Een hele goede, degelijke ploeg Valencia... Uh, niet voor niets de nummer drie in uh, de Spaanse competitie. We uh, benadrukken dat toch omdat er erg veel geld zit hier. De ploeg was een jaar of tien jaar geleden op sterven na dood. Had honderden miljoenen verlies. En wordt dan, uh, zoals we weten, uh, nogal makkelijk overeind gehouden. Nu is het uh, Berends die de bal voor probeert te geven. En uh, een overtreding maakt. Maar dat is nogal makkelijk in Spanje. Als je problemen hebt, al zijn het honderden miljoenen verlies... dan wordt er op een of andere manier wel een mouw aan... Gebreid of gebreid, het is maar wat je wil. en Gepast uh, nood. Wat zeg je? Gepast. Ook, ook aan gepast zelfs. En dan uh, oh, we krijgen de laatste wissel van Gertjan van Verbeek. Valkenburg gaat komen. Erik Valkenburg erin, Berends eruit. Ja, Berends heeft dan toch niet kunnen brengen wat we eigenlijk van hem hadden gehoopt. Dat mag je misschien niet eens kwalijk nemen, ook in je tijdje niet gespeeld hebt. Hij was fit en heeft gespeeld en heeft zijn best gedaan, maar nog niet de Berends van vroeger. Ik klinkt alsof het een hele oude man is, maar die heeft uh, zijn vorm nog niet terug. Koetmoenssel gaat nu aan de uh, rechterkant spelen. En Valkenburg, zo lijkt het, wordt nu toch een soort hangende linksbuiten. Voor de slotminuten. Waarin, uh, dat zeg ik dan toch nog maar een keer voor de volledigheid. AZ met twee goals in de laatste minuten. Ja, waarom zou het niet kunnen? Gewoon een halve finalist is. Het gaat niet gebeuren. Verklap ik u vast, maar het kan. Benschot maakt een overtredingje. Dat doet hij een meter of tien over de middellijn. Vrelenstra gaat de vrij schot nemen. De scheidsrechter staat te kort op man heeft uh, niet heel veel moeite gehad met deze wedstrijd, de scheidsrechter. Zoals gezegd, uh, twee keer geel uitgedeeld, twee keer aan de Spanjaarden. Voor Barakhand is dat vervelend, want die mist de volgende wedstrijd daardoor. Soldado weg aan de linkerkant van het veld. Soldado geeft de bal mee aan Alba, die moet hem nog net binnenhouden. Dat doet hij, geeft nog een aardige voorzet ook. En 4-0. Schitterende goal. Pablo Hernandez, de invaller. De paas van Soldado aan de linkerkant is eigenlijk te hard. Alba moet heel hard lopen om die bal nog binnen te houden. En met een sliding legt hij hem eigenlijk pan klaar voor Pablo Hernandez. Die staat op een meter of twaalf van het doel. Nog vrije moeilijke hoek ook. En krult de bal vervolgens in de verre hoek. Langs de keeper van AZ, Esteban. Die voor de zoveelste keer vanavond het nakijken heeft. En ook maar op geen enkele manier in de buurt kan komen met een antwoord. Pablo. Een invaller. Invaller Pablo die dit eventjes doet. Bal voor de rechter leggen. En zo mooi langs Esteban Krullen. 4-0. Het is geen schande, laat ik dat voorop zeggen. Chapeau voor AZ. Een uitstekend seizoen. Uh, zowel uh, in de competitie als in de beker. Toch de halve finale bereikt. En de kwartfinale bereikt in de Europa League. Dan heb je het heel goed gedaan. Terwijl de speaker helemaal gestoord wordt van uh, Pablo Hernandez. Dat nog een keer op 26 omroept. Uh, uh, is het uh, nu voor AZ uitkijken geblazen. Niet meer in deze wedstrijd, maar dat het niet langs alles loopt. Uh, tweede plaats zou mooi zijn, eerste plaats zou mooi zijn. Maar alles minder dan dat zou toch een tegenvaller zijn... in dit uh, prachtige seizoen van Gert-Jan Verbeek en zijn mannen. Paulsen wil AZ eer nog redden. Dat denk ik eerlijk gezegd wel. Paulsen begint aan een dribbel. strafopgebied in, voorzet. Is niet goed genoeg. Valkenburg staat er wel, maar niet helemaal op de goede plek. Benschop van afstand schiet. Maar recht in de handen van de doelman bedoel want van Valencia, Diego Alves, wiens naam wij toch wat vaker zouden hebben willen noemen. Hadden willen noemen vanavond, maar dat is er simpelweg niet van gekomen. Omdat hij nauwelijks het hoofdstuk is voorgekomen. En als hij er al was, was het met het nemen van doeltrappen of het krijgen van terugspeelballen. De keeper, de Braziliaan, balbezit weer voor Valencia. 4-0, het zijn duidelijk, het zijn harde cijfers. En er is niets aangestolen. Leuk voor Hedwiges Maduro. Hij gaat weer komen. Hij staat beneden klaar met het rug nummer 3. Om de laatste, wat zijn het, 8, 9 minuten van deze wedstrijd vol te gaan maken. Het is maar door belangrijk voor hem dat hij snel veel minuten gaat maken. Eh, met het oog op het EK. Waarin hij toch hoopt dat hij eh, nadat hij benen bij het Nederlands elftal geblesseerd raakte na een uh, overtreding van uh, de Jong, Luc de Jong, uh, dat hij hoopt met datzelfde Nederlandse eltal toch het EK mee te gaan maken. We gunnen het hem ook. Een ontzettend sympathieke aardige jongen. Die er heel lang vijf maanden uit is geweest. En nu dus hier beneden staat en tegen AZ... Zijn minuutjes mag gaan maken. De bal wordt teruggespeeld op uh, Alves. Ik hoop voor uh, Maduro dat ze niet de bal negen minuten rond gaan spelen. Anders uh, staat hij daar over negen minuten nog. Nu gaat de bal naar de linkerkant. Er wordt een beetje gejaagd door Martens. Maar het balbezit is voor Daniel Paredeco. De bal gaat naar voren. En daar is de doelpunt te maken. Pablo Hernandez. Ja, Parejo dus. Dat zijn dus invallers die uh, miljoenen waard zijn. En invallers die ongelooflijk goed kunnen voetballen. En voor iedere eredivisieploeg een verrijking zouden zijn. Daar komen ze nog een keer. Valencia Soldado met een voorzet Pablo. De tweede paal wil nog wel vliegend naar die bal toe. Nou, vliegen deed hij ook wel eventjes, want hij kwam van de grond los. Maar komt niet meer bij de bal. Die rolt nu achter zodat dat Maduro kan gaan komen. En Maduro komt dan voor Tino Costa. Dat is logisch de ene verdediger voor de andere. En dat is leuk, zoals Andy terecht zegt als hij zo lang niet heeft gespeeld. Nogmaals, hij heeft zijn minuten al wel weer gemaakt links en rechts. Maar nog niet voor het oog, Schouderstreep het oor van de Nederlandse kijker, Schoudersstreep-luisteraar, dus we vinden het ook wel plezier. Van Marwijk zal toch wel even zijn boekje erbij schrijven. Want zoals Maduro zelf zei met het oog op dat EK: ik ben verdediger en middenvelder in 1. Dat scheelt weer een plaatsje in de selectie. Dit <lacht> vliegtuig. Ook dat ja. Kunnen <lacht> wij er toch wel iets ja, ruimer zitten, ik, wou het zelf, jij, ik zou het uh, doen. Uh, <lacht> <Ja. lacht> uh, Esther gaat de bal weer naar voren brengen. Doet dat wel heel gevaarlijk. De Elm die meteen opgejaagd wordt. Uh, Maduro, ik kijk even waar hij loopt. Hij loopt uh, voor zijn verdediging als verdedigende middenvelder. Uh, de bekende 4-2-3-1. Zoals uh, Valencia speelt, speelt hij in die 2. En daar de linkerkant van uh, op dit moment. De spiekster in het Nederlands uh, vertelt dat ze rustig aan moeten doen... met het uh, uit het stadion vertrekken, de AZ-fans. Maar wij hebben al gezien dat deze fans hier geweldig zijn, de Valencia-fans... En dat is eigenlijk overal in Spanje nooit gerotzooi. En daar hoeven we nu ook uh, niet bang voor te zijn. Het is een uh, overtreding uh, gemaakt door Goodmundsson. Op, uh, uh, op Hernandez. Nee, op uh, Jordi Alba. De vrije trap wordt genomen. Het is het uitspelen van de wedstrijd door Valencia. En door AZ bij 4-0 stand. Is deze thuisploeg natuurlijk door. Zeker, AZ moet hopen dat het nog ergens in de buurt komt van het redden van de welbekende eer. Dat zou ook AZ dan wel weer van harte gunnen. Hoewel, wat heeft AZ laten zien? afvallend eh, op zich twee, drie keer het doel van de tegenstander onder vuur genomen. Drie keer om precies te zijn, zonder dat het echt veel gevaar opleverde ook. Valkenburg onderschept nu wel een paas aan de linkerkant van het veld. Maar loopt die bal eigenlijk meteen weer zelf over de zijlijn. Ingooi voor Valencia vanaf de rechterkant van het veld. Halverwege de AZ-helft. Benschot nog op de helft van de tegenstander. De rest van AZ terug. Wel de ingooi van Valencia nu terug gaat opdijgen of een AZ <coughs> probeert om nu via Maduro te rol opbouwen. Maduro komt de bal halen tussen zijn twee centrale verdedigers in. Ik vertelde net dat de centrale verdediger uit. Dat was helemaal niet zo, want ik vergiste mij in de twee Costa's. De middenvelder Costa ging naar de kant. Maduro heeft inderdaad gewoon zijn positie overgenomen. bezit voor Diego Alves. Diego Alves, de keeper, het van de penaltystip. Wacht rustig, kijkt, Ook nu zijn strafselgebied uit. Oh, wat hij gekke dingen doen. Je hebt van die computerspelletjes dat als je veel beter bent dan je tegenstander vinden, mensen het leuk om met de keeper een doelpunt te maken. Wat hij niet doet, denk ik. Je hebt trouwens uh, heel veel Costa's hier. Maar dat terzijde. Dus je kunt er. Dat wel je een hadden we vorige week al gemaakt. Ja. Hoor. Ja, je kun je wel zien uh, vergissen. Uh, balbezit uh, voor. Is dat Maduro? Nee, niet Maduro. Die, uh, het is die Mathieu. Jeremy Mathieu. Ja, wij uh, moeten de boel eigenlijk ook een beetje voorpraten, praten. Want zo wordt er ook gevoetbald. De bal van. Uh, Maduro naar de rechterkant. Uh, via Baragan gaat de bal dan weer naar de rechterkant. En zo wordt er rondgespeeld, uitgespeeld. En vier minuten nog te gaan. AZ vindt het allemaal mooi. Het is uh, mooi geweest, het avontuur. Het Europese avontuur is zeer succesvol geweest. Heeft gereikt tot aan de kwartfinale. Tot en met de kwartfinale. halve finale is net iets te ver voor de ploeg van Gert-Jan Verbeek. Maar nogmaals, chapeau. Halve finale Beker en nog in de strijd om de titel uh, aanstaande woensdag. Een hele belangrijke thuiswedstrijd tegen FC Twente. Daar zal heel veel uh, beslist gaan worden. Vrije trap voor AZ wordt genomen door Maher. En niemand die nog uh, aanzet, zowel van Valencia als uh, AZ. En geeft ze ongelijk 4-0 de stand. ik zou niet al te veel meer... Gaan rennen naar voren. Ik zou hem gewoon lekker rustig rondspelen, Want het heeft allemaal weinig nut. Nou, de bal gaat nog een keer in de diepte richting Martens. Maar de keeper heeft een vangballetje. En geeft hem meteen mee. Opening gevonden uh, aan de rechterkant van het veld. Bij Soldado. Die nu als rechtsbuiten moet optreden. Dat eigenlijk wel al een poosje wat vaker doet vanaf die kant. De bal nu terug speelt op het middenveld. Daar komt een van de invallers, Parejo, aan de bal. Die kan hem meegeven aan Maduro. Maduro in alle rust kijkt om zich heen. En wat ziet hij dan? Dat er niet zoveel mensen vrijstaan. Wacht heel even. Slim balletje dan tussendoor gegeven aan Barragan. De rechtsback die geeft hem weer mee aan Soldado. Komt er van helemaal voorzet. Punt gebied, Terug naar Parejo. Dat kan ook. Parejo kaatst de bal dan weer terug. Dan hebben ze twee centrale verdedigers. En via in dit geval Ricardo Costa, de Portugees. En nu via Rami, de man van de eerste twee goals. Speelt Valencia de bal heel makkelijk rond. 3-0. Voor de duidelijkheid nog maar eens de killercijfers. Pardon, 4-0. De killercijfers van deze wedstrijd, Rami, Rami, Alba, Pablo Hernandez, de doelpuntenmakers. Na 18 minuten al 2-0. Het is hoewel in de score nog wel een tijd spannend geweest, maar op het veld en voor je gevoel, als ik heel eerlijk ben, eigenlijk helemaal niet. Ja, dat is het grappige in dit soort uh, wedstrijden. Een, uh, een blik achter de verslaggever, dat je toch altijd wel voelt... Als je in zo'n wedstrijd zit, dat er iets uh, kan gebeuren. En dat gevoel hebben we beide absoluut niet gehad in deze wedstrijd vanaf uh, minuut 1. Jammer genoeg, daarvoor is Valencia gewoon te sterk. Is het gewoon een, uh, een topploeg. En dat blijkt ook nu een vrije trap voor AZ, Dirk Marcellus. Die trainer, die staat nog steeds aan de zijkant. Maar te wijzen en te doen, die MRI. Die uh, heeft nu de handen even in de zakken en zegt... Jongens, rustig aan. Maar dat doen ze al een hele tijd, trainer. Het is balbezit voor AZ. Uitspelen. En ik weet zeker dat de heer Kralovets, de Tsjechische scheidsrechter... niet al te veel tijd zal bijtrekken. Linkerkant van het veld. Paulsen krijgt de bal van Viergever. Viergever loopt zelf door. Paulsen durft dat niet aan om de bal dan naartoe terug te brengen. Dat probeert hij nu alsnog. Ja, nu kan het niet meer. Nu is die bal met een boogje wel in de buurt van Viergever gekomen. Maar niet bij Viergever. Viergever is nu linksbuiten. Die de tegenstanders rechtsbek moet opjagen. Dat doet hij eigenlijk wel goed zodat het uitverdelen van Valencia niet goed is en AZ weer kan overnemen. Dan zou er een voorzet moeten komen. Maar staat Benschop eigenlijk niet in de punt van de aanval. Gaat de bal naar Falkenburg. Die wacht op de bal. In plaats dat hij een stap ernaartoe doet. Zo kan Valencia onderscheppen. En mag het nog een keer gaan uitverdelen. Een goede paas van Maduro. Naar de rechterkant van het veld. Soldado aangespeeld. Soldado wil de doorgelopen... Mathieu, inderdaad, bereiken. Ik twijfel even. Ik denk dat lijkt hij linksbek, want die staat nu in de spits. Ach ja, het is, we zitten in de laatste minuut. Overigens wel. En hoe je het ook bent of keer, natuurlijk is die wedstrijd gespeeld, maar die Pases van Maduro zijn hele beste Pases tot nu toe geweest. Een vrije trap voor AZ. Terwijl Mathieu in de is. Dat is ook bijna paas. Hè? Oh ja, nee, dan scheelt dat. En uh, de bal gaat nu over de lijn. Geen ei voor Marcellus. Want uh... Hij kan de bal niet binnenhouden. Uh, Valencia mag nog een keer gaan gooien. 4-0. Rami, Rami, Alba, Pablo Hernandez Zorg ervoor dat ondanks de mooie 2-1 overwinning vorige week van AZ... de 4-0 overwinning te er Nog drie minuten bijkomen. Waar is dit voor nodig? Uh, maar goed, het uh, zal wel als de bal de diepte ingaat. Ja, hij denkt één doelper per minuut voor AZ en uh, AZ is door. Nou, dat denkt Alves ook. Die speelt er wel over de zijlijn. Drie minuten extra tijd zijn ingegaan. En AZ mag gooien vanaf de linkerkant halverwege de helft van Valencia. En blijkbaar omdat hij het gewoon leuk vindt... komt coach Unai Emery weer zo'n out uit. Om weer aanwijzingen te gaan geven in de extra tijd. Misschien dat hij zich heeft ingeprent dat het wel eens de laatste keer zou kunnen zijn vanavond. Dat hij denkt, ik neem het er nog maar even van. Hoewel druk of niet, dit natuurlijk geen reden is. Integendeel om een trainer uit zijn functie te ontslaan. Maar goed, je weet maar nooit in Spanje. Goedmoed zondag, een keer weg voor AZ aan de rechterkant van het veld. Goede sliding van Mathieu. Geen slechte linksback hoor, trouwens. Net als die Barragan aan de rechterkant. Goede, sterke, snelle verdedigers. Die komen het ook, ook heel ja, sterk. Die met elke goede paas en een goede voorzet in huis hebben. Prima. Ik voor AZ. Maar Her opent nog maar eens naar de linkerkant. Tussenstationnetje nodig. Dat heet 4 Ja, eigenlijk niets gezien van AZ. Prachtig schot van Maher in de eerste helft. Maar dat, is, uh, dat valt onder de categorie. Uh, Mogelijkheden. Als hij erin gaat is het een wereldgoal. Nu de bal bij de tweede paal. Goedmoedson koopt de bal in de handen van Alves. Dat we daar zo lang op moeten wachten op wat mogelijkheden. Ik heb er nog eentje gezien van Martens. En nu dus eentje van uh, Goedmoedson. Is het uh, nog even hard werken van Mooijsander. Die de bal over de zijlijn speelt. Het is zeven uh, minuten voor elf. Ook hier in uh, Valencia. En Valencia gaat door naar de halve finale. Komt daarin uit. Tegen Atletico Madrid zoals het er nu voor staat. En dat is een Spaans onder ons. Je hadden we graag anders gezien. Hadden we graag de mannen uit Alkmaar in de halve finale gezien. Maar het zat er gewoon niet in. Uh, Valencia is te goed voor dit AZ van Gert-Jan Verbeek. Slotseconde van de wedstrijd. Nog een uh, minuutje over van deze confrontatie in Mestalla. Waar Marcelus nog een bal over de zijlijn loopt. En Soldado nog een ingoe gaat nemen. Die is wat aan het zwerven geslagen. Soldado van rechts naar links. In ieder geval speelt hij nu niet meer zo nadrukkelijk in de spits in de slotminuten. Mathieu probeert de bal via Maher weer buiten te spelen. Dat lukt uiteindelijk omdat Maher de bal onder controle denkt te krijgen maar er niet in slaagt. Dan gaat de bal terug worden gegooid op de eigen helft. Loopt Gutmundsson nog wel eens door. Op de verdediger die de bal kan aannemen. Costa maar gaat de bal weer gewoon terug naar de doelman. Dan speelt Valencia zoals dat heet professioneel. De seconden vol. Ja, je zal wat moeten als scheids- en grensrechter besloten hebben in de wedstrijd. Ja. Die totaal gespeeld is nog drie minuten extra tijd toe te kennen. Nou ja, Het is je goed recht de regels horen ze dat ook te doen, maar het is nutteloos. Rami Rami, Alba, Pablo. Dat rijtje kan nu dromen inmiddels, want we hebben het te vaak moeten zeggen. Nog 20 seconden en de wedstrijd is hier natuurlijk gespeeld. Nog even balbezit voor de mannen uit Sevilla-Valencia. Nee, het is AZ. Ik probeer nog even een tussenstandje van Atlete, Hannover. Atletico Madrid, 1-2 is het daar. Uh, zie ik uh, 2-1 dus voor Atletico. Dat betekent dat Atletico doorgaat naar de halve finale. En nu ook Valencia. Want scheidsrechter Kralovic heeft gefloten voor het einde. Niets meer aan toe te voegen. 4-0. Het zegt genoeg. Valencia wint van AZ. Je krijgt uh, natuurlijk ook de andere eindstanden. Maar nu eerst even een klein stukje muziek. The year off. Steal the show, yeah Van Niels de andere eindstanden dan. Atletico Bilbao tegen Schalke 2-2. Daardoor gaat uh, Atletico Bilbao door naar de 4-2. Overwinning eerder in Gelsenkiersje. Atletico Madrid wint bij Hannover met 2-1. heeft het ook al thuis gaat dus ook door. En Metalist Garkov tegen Sporting Portugal kent nog een tussenstand van 1-1. Sporting Portugal won in eigen huis. En we gaan er dus vanuit dat de Portugezen doorgaan. Dat betekent dat we op 19 april krijgen Atletico Madrid tegen Valencia... En de wedstrijd tussen Lissabon, Sporting Lissabon en Atletico Bilbao. Drie Spaanse clubs dus bij de laatste vier in het Europa League toernooi. Dit was hem voor vanavond met Langste Lijn. We krijgen straks het oog op morgen met Chris Keine En we weten het dus helaas. AZ is er niet in geslaagd door te gaan is eruit. Jammer, maar een mooi, heel mooi seizoen in de Europa League.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 Toneelgezelschap Doodpaard speelt de persen van Ayschie Tot en met 28 april. Doodpaard.nl yes! Kijk deze zondag live op je tv naar Arsenal Manchester City. Bestel deze topwedstrijd op ziggonl slash tv op bestelling. Dit is Radio 1.